In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 2 kilometer door werkzaamheden. En een aanrijding op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knopen de Raadsdorp en Badhoefdorp 4 kilometer. De rechte reischok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah. <laughs> And born to be wild. En dit was Shermanology, Tom Hanks en Blast. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kernerland? Je, Je blijft op de hoogte. Tien over 2. Goedemiddag, zondag in Kernerland. En we beginnen met een hele mooie wedstrijd. We gaan naar Tjerk de Blauw. Goedemiddag, we gaan hier natuurlijk vanaf de bergweg vandaag de wedstrijd tussen Bloemendaal en Edo. Geen competitieverplichtingen voor beide teams Maar kwartfinale Haarams Dagblad Cup En natuurlijk dat kan een hele leuke wedstrijd worden Hier natuurlijk vanmiddag Bloemendaal en Edo tegen elkaar ja, ze hebben al vaker tegen elkaar gespeeld. Uh, ja wat natuurlijk uitkomt in die derde klasse. En dan uh, Edo wat uitkomt natuurlijk in die, uh, in die eerste klasse. Dat scheelt natuurlijk een paar tandjes. Dus we zijn reuze benieuwd natuurlijk hoe het uh, gaat worden vanmiddag. Bloemendaal had in de, eerste, in de tweede minuut al een, uh, een kansje. Het was uh, Koen Beren die, uh, die uh, een kans kreeg. Hij ging alleen de doelman af, maar tikte hem net even te zacht. Ja, Koen Weeren, aan jullie hoor, geef het niet aan. Krijgt vandaag uh, een kans van uh, de trainer uh, Rob Michel. om eens uh, te laten zien wat hij aankan uh, hier op dit, uh, dit niveau. We weten allemaal dat hij goed kan voetballen en dat hij talent heeft. Maar na moet het eruit gaan komen, ook natuurlijk nog in, uh, in dit soort uh, wedstrijden. Hij heeft al zaken leeg gedaan een wedstrijden. Of vriendschappelijke wedstrijden. Maar dit is natuurlijk wel een tandje hoger om te laten zien waar hij uh, staat. Komt de raden van Bloemdahl, wordt afgeslagen geslagen door, uh, door Edo. soms is de Bloemdaal helemaal marktjes. Tim Jouw. Tim Jal plaatst meteen door richting Houken. Die kan er niet bij komen dat wel weer in de weg liep. En dit is de doelman van Edo van de Veld die die bal uh, kan uh, gaan uitschieten. Heeft de ballen zijn voeten gaan kijken waar je hem uh, Gaat, uh, gaat spelen, plaatsen dan naar de zijkant toe en dan moet daar Rolf Bergman komen. Rolf Bergman komt dan ook goed, maar het is toch Edo wat Balbos zit overpakt op het middenveld. Dus het, uh, Edo wat rustig van het rondgaan rondgaat en dan komt die vierde nummer twee daar die plaatst terug naar de, naar de centrale verdediger toe. En dat is uh, verzameling. Verzalingen gaat kijken waar die van kan gaan. Hier Paaltje om die er goed tussen komt. Paltjohn naar Melvin. Melvin kan er niet bij komen, wordt dan uh, tegen zijn benen aangetikt. En Edo probeert hem uh, met fysiek voetbal op dit moment uh, uh, Bloemendaal... Uh, uit, ...uit het ritme te halen. En, ja, dat moet je natuurlijk niet gaan doen. Want, eh, het, is, het, is, het, is een, het is een wedstrijd natuurlijk waar we op staat natuurlijk. Het is kwartfinale AD deken. Maar je hoeft niet uh, fysiek geweld te gaan gebruiken, Want competitie is natuurlijk voor allebei de teams... Uh, ...belangrijker eigenlijk nog dan dit... ...onlangs dat je nooit wil, uh, wil verliezen... Gijs heeft er een stap aan het maken. Gaat zeggen van waar die muur moet staan. Maar die moet ietsje terug. Eén twee, twee terug. op niet zo te Joost en Gijs die erbij staan. Om die vrije trap te gaan nemen. Het zal Gijs Jan zijn. Die gaat een trap plaatsen. Om het te schieten. En die gaat net langs de kruising. En Dat was een goede vrije trap van, uh, Joost, uh, van uh, Gijs Jan Poelgeest. Maar hij ging net langs de verkeerde kant van de kruising. En de doelman van Eden over. Van het veld. Die kan die bal gaan pakken. En dan even proberen weer het spel te gaan brengen. En even klaar. Gaat kijken waar hij wijn kan trappen. Gaat hij hem kort plaatsen. Of gaat hij hem die plaatsen? Hij zal hem diep gaan plaatsen ongetwijfeld. Op, want uh, Boemendaal, zet, uh, vroegdruk. Boemendaal zet vroegdruk op uh, Edel. Komt die bal dan, dan uh, richting de spitsen? Wordt doorgekopt daar. Maar dan zit daar uh, Auken tussen. Auken naar Gijs Chaponge. Gijs dan Koen te bereiken. Dat lukt denk ik niet. Dus die bal die gaat achter. En dat betekent dat die stand hier, uiteraard, na ongeveer 10 minuten speling, nog steeds 0 tegen 0 is. En I wanna be your lover En welkom bij Zondag in Zondag, 27 november 2011 Goedemiddag, Aldo, goedemiddag Goedemiddag, jullie. Hoe maak je het? Ik heb het uh, zwaar, ik heb Ver het heel zwaar Vertel, wat heb je gedaan? Ik heb uh, vannacht weer eens gewerkt uh, in een in kroeg. En uh, ik sta in de zaal, zeg maar, dus ik ben in de zaalkelder En uh, het was erg druk en warm, dus ik... Uh, heb het uh, zwaar. Oké, okay, nou we komen er wel doorheen met uh, we lekkere door. muziek vandaag. Maar we gaan beginnen met het nieuws van de afgelopen week. En we beginnen met nieuws uit Amsterdam. Tenminste, nieuws uit Lyon. Afgelopen dinsdag speelde Ajax een belangrijke wedstrijd voor die Champions League in Lyon tegen Olympique. Ajax speelde in Lyon 0-0 en uh, ja, deden ze goede zaken. Op dit moment staat Ajax tweede in de pool achter Real Madrid. Met drie punten voorsprong op de nummer drie, Lyon. Ah, netjes dus. Ja, en ehm... Uh, er is nog ja. één wedstrijd te spelen in de pool. Ajax, Madrid en Lyon tegen Zagreb. Of Zakreb lyon moet ik eigenlijk zeggen. En Ajax heeft zeven doelpunten voorsprong. Oh, nou, dus dat is uh, eigenlijk gewoon uh, door. Dus laten we het hopen. En deze week is bekend geworden dat steeds meer ouderen blijven verwerken na hun 65ste. Nu werken 141.000 ouderen langer door. Vijf jaar geleden waren dat er nog 92.000. Oké. Okay. Op nou, een gegeven moment moet je echt door tot je 67, misschien wel 68. Ja. Wij ja, stoppen hier om ja. 65 hoor. Nee. Maar we moeten nog even door. En uh, ja, leuk nieuws uit Zweden. Nou ja, leuk nieuws, apart nieuws. Want de 24-jarige Stefan Verhouden is deze week in lapland gekroond tot beste kerstman ter wereld. Hij won de titel tijdens Santa Winter Games in Zweden. Nou, de wedstrijd bestond uit verschillende onderdelen Zoals zo mooi mogelijk Ho ho ho roepen Op een mechanische stuur zitten En een kerstliedje zingen oh, Zo kan ik het ook winnen Hoe voorzien je? De mooiste ho ho ho Probeer het eens Ho ho ho ho Ho ho ho Merry Christmas Nou, Zo win je het dus Net echt Net echt Ben jij wel eens achter het stuur? Ben jij dat Ru? Ben jij wel eens achter het stuur? Nee zo dat rijden. mag niet hè Nee nou, Kan je het beter ook niet meer doen? Want de boete is verhoogd van 180 euro naar 220 euro. En daar blijft het nog niet bij. Want als je een voetganger geen voorrang geeft op het Zebrapad, gaat de boete van 180 naar 340 euro. Ja. Ook parkeren op een plaatsen, gaat flink omhoog. 180 euro was het eerst en dus nu 340 euro geworden. Ja, het wordt echt steeds meer. Ja, en... Het is gewoon niet normaal meer hoe duur die boetes allemaal worden. Nou ja, die agenten die willen ze ook niet meer uitschrijven, die grote boetes. Maar Wat maar ook wel begrijpelijk het is. Het gaat nergens over. En uh, je hebt nu ook toeteren. Als je gaat toeteren, wordt het ver, verhoogd van 60 naar 80 euro. Dat is al dat je toeteren dat je dan dat je zonder kan reden. Ja. ja, Dus dat kan je ook niet meer doen. En heel goed nieuws, want het KLM Open wordt van, uh, van 2013 tot en met 2015 op de banen van de Kenamer Golf and Crown Tour Club gehouden. De club uit Zandvoort was al 20 keer eerder de gastheer van het Dutch Open. En de laatste keer werd gehouden in uh, 2009. En gisteren is de top 3 bekendgemaakt van de top 2000 De top 2000 wordt elk jaar de week voor het nieuwjaar uitgezonden op Radio 2 De top 3 was als volgt Op nummer 3, Deep Purple, Chilled in, My Time, uh, Chilled in Time Vorig jaar nog nummer 1 En nu nummer 2, The Eagles, Hotel California En dit jaar voor de 11e keer op, op, uh, op rij Nummer 1, Queen met Bohem Rhapsody Bohem Rhapsody, Bohème Bohème Rhapsody. Ja, en de hoogste binnenkomer is van Adel. zij komt binnen uit het niets op nummer 6 met het nummer Someone Like You. Als jij nou mo mocht stemmen en jij zou die nummer 1 krijgen, wie zou je dan kiezen? Sorry. Wat vind je nou het allermooiste nummer ja. aller tijden die op nummer 1 moet komen? Ja, dan vraag je wat eruit. Weet ik niet. Uh, ja. Het is net een beetje hoe ik mijn stemming is, zeg maar. Als ik een beetje vrolijk ben, dan vind ik wel fijn een beetje vrolijke muziek en... Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt uh, zeggen, oh, dat is nou echt mijn lieveling, vind je, zeg maar. Nee, nee. Nou, ik heb wel gestemd. En wat ik het mooiste nummer alle tijden vind, ik zoek hem eventjes op, is een nummer van Bruce Springsteen. Stond op het uh, album uh, Born to Run. En dat is deze, Meeting Across the River. Even de muziekje uit. Dat is zo'n, zo mooi nummer. En die dat vind is. ik wel nummer één. Wat mij betreft is het mooiste nummer aller tijden gemaakt, maar hij staat niet eens in de top 2000. Dus er moet verandering in komen, belachelijk. We gaan even kijken naar de historische kalender vandaag in het verleden, 27 november in 1895. Weet je het nog? Het was het moment dat Alfred Nobel de Nobelprijs inleidde. 27 november 1989, Curtis P. Brady is de eerste Amerikaan die toestemming krijgt om met een auto door Central Park in New York te rijden. Maar hij moest wel eerst beloven dat hij niet de paarden in de parkbank zou maken. 17 november 1967, vanaf, vanaf vandaag kunnen we in Nederland betalen met het betaalpas en betaalcheck. En uh, 1968, een jaartje later, Nederland voert het minimumloon in. En vandaag, 27 november, zijn veel muzikant, muzikanten jarig. Onder andere Jimi Hendrix, Frank Boeien, Charlie Ch uh, Burschel, de zanger van Simple Mind, Calvin Hayes, de rocker van Johnny H Hates Mew, uh, Jazz, en The Game, dus Amerikaanse rapper. En welke gaan we nou draaien? Ja, dat is een goede vraag. Sim Ik zou... Uh, Jimi Hendrix, die is wel verkozen tot beste uh, ja, wat doen we gitarist ter wereld, hè? Gaan we Jimi Hendrix doen, lijkt ja. me leuk. Goed plan. Gaan we die even opzoeken? Deze uitzending hebben we natuurlijk het voetbal. Jack De Blauwe, hij is bij de wedstrijd van de HD Cup Bloemendaal-EDO. Ook straks de tussenstanden in de Eredivisie. Ook muziek onderweg van Sherry Ann en de Crusaders. Maar nu weer is muziek van de beste gitarist aller tijden. Afgelopen week verkozen en vandaag jarig: Jimi Hendrix There's some kind of way out of here Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief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 But I will around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 Weet je, Sint? Ik, wil... ik wil niet meer gepest worden. Moed.nl Moed.nl en aan de lijn hebben wij Bart Wisbrum van Moed.nl. Bart, goedemiddag. Hele goedemiddag. Uh, wij hebben een mailtje gekregen met dit radiospotje. En het radiospotje gaat over pesten. Ja. Allereerst wil ik even weten, Moed.nl, wat voor, wat voor stichting is het precies? Uh, de, de, het woord moed is een afleiding van de Landelijke Stichting Tegen zinloos Geweld. En dat ken je misschien wel van het lieve eerst Ja, ja, ja. Het is, een heer, het is best een grote stichting. Want je ziet het ook al, al, eigenlijk heel veel op tv en je hoort het regelmatig op de radio. Ja, het is heel veel aanwezig. Ja. Het is geen grote stichting, het is een kleine organisatie, maar we probeer wel veel dingen op stand te krijgen. Oké. Okay. Nou ja, um, een nieuwe, een nieuwe, een, ja, hoe zeg je dat, een nieuw onderwerp. En dat heeft te maken met de Sinterklaasperiode tot en met 5 december, hoort deze spot. Um, even voor de duidelijk, waarvoor gaat, waarover gaat deze spot? Nou, wat je net aangaf al over pesten. Ja. Uh, het is toch een heel groot probleem. Niet alleen op basisscholen, maar ook in huiselijk omgeving, uh, op sportvelden. En te veel kinderen worden gewoon maar gepest. En we gaan het allemaal maar normaal vinden. Dan wel, het wordt vanzelfsprekend beschouwd. Ja. En heel veel kinderen hebben daar best wel een probleem mee. En ja. als je kijkt naar bijvoorbeeld basisscholen. Op nagenoeg alle, eigenlijk alle basisscholen, wordt er gewoon gepest. Te weinig scholen geven daar te voldoende aandacht aan. Of er werkt met een pestprotocol. Ja kinderen hebben heel vaak, ja, die willen hun verhaal kwijt... maar die kunnen het niet kwijt. Ja. En een school die zegt ook van, maar nou, we houden het even om de pet... want er is geen goede reclame voor de school. Ik vind het juist belangrijk dat je wel die aandacht blijft vragen. Ja, en wat doet uh, Moed.nl er allemaal aan om dit op te lossen? Nou ja, in zoverre, we proberen in ieder geval uh, de kinderen die bij ons aanmelden... in ieder geval het vertrouwen te geven dat ze altijd iets kunnen doen. Ja. Uh, we hebben allerlei tips voor ze. We hebben voorlichtingsprogramma's die de leerkrachten kunnen inzetten. We hebben gastrocenten waarover over gesproken kan worden... De kinderen kunnen zelf aan de slag met spreekbeurten, pakketten wat ze gratis kunnen downloaden van Moed.nl. Dus je kan best wel veel doen. Alleen ja. het probleem is wel, als een kind ontbenadert door pesterij, is het kwaad uiteindelijk al geschieden. Ja, ja, ja, oké. Okay. Um, ja, hoe zijn de reacties van bijvoorbeeld scholen? Zijn er scholen die zich aanmelden bij moed.nl? Nou, er zijn wel veel scholen die uh, informatie opvragen, dan wel uh, projecten downloaden. Ja. Alleen het probleem is waar je tegen aan loopt, is als je echt met gastroefcenters gaat werken, ja dat kost geld. Ja. En een school, ja die wil wel graag, maar ja heel vaak is het geld niet ter beschikking. Oké. Okay. En het zijn geen grote bedragen, maar het kost wel geld. Ja, ja tuurlijk, alles kost geld hè, tegenwoordig. Helaas wel ja. ja. Maar er is heel veel gratis te downloaden. En scholen kunnen ermee aan de slag. Er zijn allerlei projecten, initiatieven. Uh, uh, voor een dag, voor twee dagen. Uh, voor een uur, uh, voor een week. Het zijn allemaal gratis te downloaden door leerkrachten. Maar ook voor ouders. Wat ouders kunnen doen. Tips voor ouders. Het staat allemaal op de website op moed.nl. Okay. Waar ze iets mee kunnen doen. Maar ook, veel belangrijk, ook voor de kinderen zelf. En voor de jongeren. Van oké, okay, wat kan je dan doen? Want heel vaak, ja. Ze hebben het gevoel van, ja, ik, word, uh, ik, ja, ik durf het niet hè. En, nee. Ik te veel kinderen gaan aan het onder. En dat is, dat is echt zonde. Ja, nou, zeker weten. Nou ja, nog meer informatie en uh, allemaal pakketten op www.moed.nl. En laten we hopen dat het, uh, dat het helpt. Elk signaal wat je kan geven met elkaar, ook met jullie ondersteuning met dit interview of het uitzenden van het sportje. Al, uh, benader je maar één kind of ouders ermee die er weer een stap mee kunnen maken op een school. Is weer een stap in de goede richting. Ja, nou helemaal goed. Uh, Bart, hartstikke bedankt.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 Kan ik meer het best me worden? Moet.nl Since the first day we walked the earth, it's time to read the final woman's words. Je valt je... You're the Sabrina Stark and a woman's gonna try. En daarvoor de uh, het interview met uh, Bart Wisbrum nog steeds. Uh, worden veel kinderen gepers. Meer informatie vind je op uh, www.moet.nl. Uh, www. www Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. En we gaan weer voetballen. We gaan naar Tjerk de Blauw. Komt de schot van uh, Bloemendaal aan de rechterkant. Die nemen meteen even mee. Indraaien van uh, Gijs Jan Hij draait hoogte in. En hij is daar! Oeh jongens, en er de een eigen al uh, van de speler van, uh, van uh, Edo. Uh, die uh, de verdediging kwam. Uh, Volgens mij was het uh, de nummer 9 van Edo Reis. Die die bal uh, wegkomt. waar is Tim Jong. Tim Jong heeft een schietje van zijn voeten. Moet eruit halen. En dan is het daar uh, de keeper die hem net kan pakken. Uh, uh, bij die eerste paal. Anders had het hier uh, 1-0 geweest in die wedstrijd. Het is een aardig wedstrijd dat we zitten aan te kijken hier vanmiddag tussen, uh, tussen Bloemendaal en, uh, en Edo. Bloemendaal wat op niet de minder is uh, van Edo op dit moment. En ook al een paar uh, kansjes geeft. Heeft, onder andere via uh, via Koendieren en via Melvin en dan uh, Tim, Tim, uh, Tim uh, Jones. Het is wel verder van die, die de bal oppakt. Dan linker kan van het veld terug aan Koen. We moeten al meer man. man. Die plaatsen dan keurig tegen een de, tegen de verdediger aan van, uh, van uh, Edo. Dat is het uh, dame en dat betekent dat er een is voor Bloemendaal. Het wordt snel genomen. Op Tim Jong. Tim Jong pakt hem goed aan op zijn borst. Probeert dan een uh, te bereiken. Paaltje pakt hem goed aan in de lucht. Moet die bal dan door gaan transporteren aan de buitenkant. Naar Melvin Jordaan. Melvin Jordaan aan de rechterkant verteld. Maakt de schijnwering de nog een schijnwering. dan goed uit. En is dus die doelman die er net kan bijkomen. Oh. En dan was het uh, Paul om die er goed tussen kwam. met die bal weer erin te tikken. Maar die kwam net op de verkeerde been uit. En dat betekent dat die bal uh, langs de verkeerde kant uh, van, uh, van de paal gaat. En dat zodoende die afval afgeslagen is van eh, Bloemendaal. Doeman van de veld van Edo gaat die bal ophalen. Gaat hem klaarleggen om hem dus uh, te spel te leggen. En direct snel in het spel te gaan brengen. Gooi hem dan op de, op de nummer 10, dat is uh, Kemper. Kemper aan de linkerkant van het veld. Is Taaljoen die erachter aanhoudt. Is daar Hofke die er goed tussen komt en die bal onderschept. Heeft hem aan uh, zijn voeten. Plaatsen dan meteen door naar Melvin Jordaan. Recht kan. Melvin kan die bal niet houden. Betekent dat die bal terugkomt. En dan had toch een paal. Paaljoen. Naar Koenberen. Kan Koenberen erbij komen? Nee, nee. Boelman is gehakt. En dan uh, kan die doelman hem uh, oppakken van uh, Meteen weer uh, ingegooid er in het spel naar de nummer 6 van Nederland. Maar die kan die bal niet houden. Dus komt Beren die hem rustig uit de lopen. Zodat Noemedaal uh, even kan gaan aansluiten. Dus Tim John die die bal gaat ophalen en hem er zal gaan ingooien. Laat het over aan, aan Ralph Bergman. Radde Berman heeft die ballen eens goed. Gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaatsen ze terug met Tim Jones. Tim John, de linkerkant van het veld, moet hem erin gaan draaien. Van wijst van moeten gaan lopen. Tim Jones heeft die bal nog steeds goed plaatsen. Daar ga je voor. Hij is aan de rechterkant van het veld. Is het daar Melvin die hem oppakte. Terwijl we een zonder actie gaan maken, ziet dan uh, de assistentie komen in het centrum. Het is dan Tim die hem goed doorplaatst. Aan de rechterkant weer is het, bed is goed. Die moet hem voorzetten. Zet hem ook goed voor. En die zet hem laag erbij. En daar is het voor En die scoort. En zo is de standjeer 1-0 geworden voor Loemerhaal. De het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM. We gaan van Streetlife naar uh, Grasslife. We gaan naar uh, Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 2-0 geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en Edo. Het was uh, Melvin uh, Jordaan die het laatste zetje uh, had. Het was aan de rechterkant, er was Gauke die hem oppakte. Auke speelde hem door maar, uh, naar Melvin en uh, Melvin kreeg hem terug van Auke. Auke ging goed in de verdediging door, kreeg hem iemand tegenover zich van toen nog Melvin. En Melvin kon op beheerst in de linkerhoek tikken en zo is de stand hier 2 tegen 0. Kan dat moet. Crusaders en Streetlife zometeen. We gaan even kijken naar het regionieuws, wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. Je hoort het zometeen hier bij Zondag in Camerland op ZFM naar Van Velsen. Dit is Take Me In. Joseph Holland, Jordan van Velzen en Take Me In. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. op de hoogte. We gaan even wat uh, regio-nieuws doornemen. Even een microfoon doen uh, Vanwege ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid... ...blijft uh, de burgemeester van Sandvoort, Niek Meijer... ...bij voorgenomen besluit om horecabedrijf Fame een sanctie op te leggen... ...van vier aangesloten weekenden vervroeg sluiten... Dit laat de gemeente in de reactie weten. De sanctie betekent dat het horecobedrijf om 1 uur voor bezoekers gesloten moet zijn. Vanaf de nacht vrijdag 25 november, dus afgelopen vrijdag 2011, op zaterdag 26 november. En duurt tot en met de nacht van zaterdag op zondag 18 december 2011. Ben je nou een oude meneer, mevrouw? En ben je alleen met de kerstdagen? Dan is er op 20 december in Hotel Haarlem Zuid een kerstjourneuid. Thuiswonende ouderen van 70 jaar of ouder kunnen zich aanmelden of aangemeld worden via 023-541-1612. Van maandag tot en met donderdag van 9 tot 4. Dus uh, wil je gezellig een kerstdiner en ben je alleen? Bel dan 023-541-1612. En van 1 december tot en met 12 januari exposeren kunstenaars van Kunst uit Leen Meesterwerken in Bibliotheek Centrum Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Het vindt plaats van 1 december 2011 tot en met 12 januari 2012 en het vindt uh, plaats tijdens de openingstijden van de bibliotheek en dat is in het gasthuisstraat 32 in Haarlem. Ja, de KVB heeft een fikse straf uitgedeeld aan de voetbalvereniging Zandvoort. De tuchtcommissie van de KVB oordeelde dat zowel Zandvoort als tegenstander tegenstander Zop Vijf punten in mindering krijgt. Oh, oh, oh, oh, We moeten niet oh. vechten met voetballen. Dan en gisteren, zaterdag, was de open dag Maritiem College in IJmuiden. En daar hebben wij een verslagje van. Wat ben je hier aan het doen achter de computer? We maken hier uh, nautische willen we even vragen. Dat moet Daarvoor moeten we er twee per week maken. Dat is om onze algemene kennis te, te versterken. En dat kunnen we later goed gebruiken. Ik um, ging naar de My Teletop. Dus de, daar kan je huiswerk vinden, um, je kan daar dus de Willem-Weven-vragen vinden, je kan opdrachten vinden, nou je kan eigenlijk, het is je agenda op, op het internet. Doen jullie ook nog huiswerk op papier? Ja, dat doen wij ook nog, vooral uh, Nederlands, we hebben ook Duits, dat is vooral handig in de binnenvaart, want Nederland is er, zeg maar, een soort tussenstap voor Duitsland. De meeste spullen worden vanaf het binnenvaartschip naar Duitsland vervoerd. Het is handig als je Duits leert. We hebben ook economie, uh, rekenen, wiskunde. In het krijg derde krijgen we EHBO en VCA. Ja. De ambulance staat niet zomaar, die rijdt niet de promp in om, om jou te redden. Dan kan hij ook niet meer terug. VCA, wat is dat? VCA, ja, dat is uh, veiligheid. Vooral op een schip is dat handig. want je, ja, Wat hij ook zegt, je kan niet zomaar ambulance bellen. Je komt even langs om je op te halen van... ja uh, meteen licht open. Dus je moet zelf voor, voor jezelf kunnen zorgen. Dat is vooral VCA. Hoe lang duurt deze opleiding? Deze opleiding duurt vier jaar. Het is dus een VMBO-opleiding. Um, als je afgestudeerd bent, dan kan je meteen gaan werken, maar dan ben je wel matroos. En dan, als je één jaartje werkt, ben, dan ben je een vol matroos. En dan, krijg je, dan heb je verdiensten van iemand die twintig jaar is. En dan ben je zestien. Dus dat is heel mooi. Uh, Robin, waar zijn we nu? We zijn in mijn slaapkamer. Hier slapen wij, uh, maken ons huiswerk. Hier kan je ook uh, tv kijken. En gewoon, uh, gewoon lekker zelfs op jezelf zijn. We zijn hier altijd met vier op een kamer? Ja, tenzij er een ziek is. Maar we zitten vanavond met vier op een kamer, ja. Dat is wel leuk? Ik vind het heel gezellig. Je kent elkaar ook veel beter dan op een normale school. Jullie dus gaan wel altijd in het weekend naar huis? Ja, ja, klopt. Wij gaan elk weekend naar huis. Er is eigenlijk altijd een boodsman aanwezig, dag en nacht. Ja. Ik zie in de gang zie ik ook een uh, PlayStation uh, staan. Ja. Uh, jullie hebben ook het nodige vertier uh, zo te zien. Ja, op elke kamer staat ook een tv. Uh, we hebben een, op, op deze afdeling staat dan een tv. Uh, we hebben een gamehoek, daar, daar, daar staan twee Xbox'en. Alle spellen zijn er. als je een spel wil, dan zeg je tegen ja, dan kunt u dat spel regelen. Dan komt het spel dus wel heel leuk. ZFM westkust weerbericht. Vanavond en de komende nacht profiteren we van hoge druk en zijn uh, naast enkele wolkvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait er een tot matig afnemende westelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 4, 5 graden. Morgen profiteren we ook van een hoge druk, en daardoor zijn er flinke perioden met zon en het blijft het droog. De wind waait uit zuiden tot zuidwesten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden.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 But we're gonna stop by drinking on cheap bottles of wine Sit talking up all night Saying things we haven't for a while A while, yeah We're smiling but we're close to tears Even after all these years We just now got the feeling that we're meeting For the first time